Deel 22. Geslepen als een diamant. Omdat uw assistent, de heer Ravelli, er ook al naar heeft lopen zoeken. Nee, ja, ja er is wel voor u gebeld. Uw, uh, uw nieuwe cliënt, die rijke mevrouw Vendergraft, is onderweg hier naartoe. Ja, het was nogal belangrijk, zei ze. Goed hoor, meneer Flywheel. Dan zal ik vragen of ze even op u wacht, hè? Dat zo. Waar is de baas? Waar is die schooier van de Flywheel? Kom op toch, meneer Ravelli, rustig, Wat is er aan de hand. De heer Flywheel bedondert de zaak. ...heeft de klant voor 40 dollar opgelicht en niet de helft aan mij gegeven. Pas maar op met die roddelpraatjes. De heer Flywheel is toch al zo boos op u. Waarom bent u gisteren niet op kantoor gekomen? Waar zat u? Ik zat in Europa. Europa? Heen en terug, op één dag? Ja, vond het niet zo gezellig. <laughs> Meneer Ravelli, in één dag. Europa ligt toch zo'n uh, dikke uh, 4,500 kilometer hier vandaan? Precies, het is veel te ver. Doet ook nooit meer. Ja, het was wel leuk om mijn opa weer eens te zien. En mijn oom Pasquale. Ja, maar het kan niet, meneer Raffelli. U kunt onmogelijk gisteren in Europa zijn geweest, dat kan niet. Maar ik ben toch niet gek? Ik weet toch zeker dat ik gisteren mijn oom Pasquale heb gezien? Alhoewel, ja, ik weet het weer. Hij was op bezoek hier bij ons uit Europa. Oh. Ja, ik dacht al. Ja, want Europa, dat is toch zo gauw uh, nou vijf dagen varen, hè? Zelfs met zo'n snelle moderne ship. U weet toch zo'n zo zo uh, zo zo kruiser. U weet toch wel wat een kruiser is? Tuurlijk. Italiaan trouwt met de Amerikaanse, krijgen een kindje. Dat is een kruiser. Dat is een kruiser! Nee, dat is als je elkaar passeert. Oh, u bedoelt kruiserlist? Dat zijn nu juist de twee wegen die elkaar kruisen op een kruisweg. Waar je met een kruisvaart de kruis van zo'n oud lelijk. Een kruispensie op je gebeten krijgt. Nou ja, ik kan het niet meer volgen hoor. Het lijkt wel een kruis met raadsel. Oh ja, binnen, binnen. Oh jee, het is die rijke mevrouw Vendekraft. Ah, goedemorgen. Hé, hey, hallo daar, mevrouw Graftak. Mijn naam is Vendekraft. Oh, wow. Ja, u wist dat ik het tegen u had. Ja. Ik keek u recht aan en zo scheelt bent u er ook mee. Ja, nou, wel toch? zeg ik. Vertel eens mij, hoe staan de zaken? Nou eens, wat doe je voor je werk? Werk? Werk? Ik werk toch helemaal niet, het idee. Ik ben hier om meneer Fluiwiel te spreken. Waar is meneer Fluiwiel? Oh, die die kan elk moment zijn. Oh, ik bedoel, hij komt nu binnen. Oh, oh meneer Fluiwiel. Oh, gelukkig, gelukkig. Goedemorgen, meneer Fluiwiel. Ah, u bent het, mevrouw Van der Graaf. <laughs> bent ook geen spatje veranderd, zeg. Nee. Wat natuurlijk erg jammer is. Ah, meneer Fluiwiel, <laughs> uw assistent beledigt mij constant. Ah, dus je bent weer bezig hè, Ravelli? Precies, zo, Pascalus. Ja, ik zei je leren om mijn cliënten te beledigen. Dat hoef je me niet te leren, baas. Dat gaat bij mij vanzelf. Dus als jij verstandig bent, dan verlaat je nu ook vanzelf dit bureau. Of moet ik je er nog een voetje bij helpen? Oké, okay, oké. Okay. Ik ga al wat een baan. Je mag je niet eens een beetje amuseren. Zo, meneer Flaai, wil dat zaken. Raffelli is weg. Je mag me nou weer je lieve Oetsipoetsi poetsie Oetsipoetsi, oetsie poetsie, noemen. <grijg> oetsie, poetsie boeie, boeie. Maar nee, poetie Meneer u schijnt te vergeten dat ik hier voor zaken ben. Nee, dat vergeet ik niet, maar ik zou het best willen. <grijg> zeg, Fleimie, wat voor soort vrouw denk je dat je hier voor je hebt? Nou, als ik eerlijk mag zijn, dat is dat nou precies wat ik ook zo graag zou weten. <grijg> als we nou eens zo'n klein, gezellig bungalootje hadden. <grijg> maar ja, de mensen die erin wonen zullen wel weer bezwaar maken, hè? Maar stel je voor, zeg, zo'n klein, leeggezellig bungelootje. bestemd voor jou en mij. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik met mijn spaarvarken en jij met je geld. Zeg, zeg. <lacht> zeg, niet u eigenlijk al wat u zegt? Ja, ja, maar dat is meestal niet wat ik denk, hoor. Oh, nou, maar ik begrijp hier helemaal niets meer van. Nou, ik zei vanmorgen nog tegen mevrouw... ik zei die ogen van mevrouw Vendergraaf, die, die weer schijnt, dat, dat, dat geglinde. Oh, ze glimmen ja, als, als, ja, ja, als, ja, ja. als de wettige broek van een sergeant-majeur. Maar, maar, maar, meneer Flywheel, ik laat me zelfs door jou niet zo beledigen. Ja, nee. maar het is niet hatelijk bedoeld hoor. Nee, het zegt meer iets over de prima kwaliteit van legeruniformen. Hè? Wat ik echt wil overbrengen is dit, hè jij en ik... Een warm nesje. Ja. Ik die thuis kom moe van het werken, ja. Nee, nee, jij die thuis komt moe van het werken. En, ja. en, en ik die jou verwelkom aan het tuinhek met een... Nou, uh... nou, nou. Zeg, weet je nou wel zeker dat je man overleden is? Ha? Ik? Uh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, meneer, weet je het echt zeker? De laatste keer dat de vrouw ja natuurlijk tegen me zei, moest ik uit het raam springen. Ah. Ja, maar, maar, maar, maar, maar meneer Flybiel, meneer Flybiel, u bent mijn advocaat... ...en ik vraag u voor het laatst of u nou wel of niet aan mijn zaak wilt luisteren. Een rechtszaak, een rechtszaak, hé... Hey. Dan kan ik misschien beslag op uw geld leggen, niet? Zonder dat ik eerst met u moet trouwen. Waar gaat de zaak over? Nou, ik neem aan dat u weet dat mijn familie generaties lang... de Kimberly Diamant heeft bezeten. Ja. Wel, die diamant is vannacht uit mijn huis gestolen. Ik heb een alibi. Ik zit thuis in bad. Uh, ja, nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik, ik, heb er, ik heb er nog niet over willen praten met de politie. Ik heb, ik heb uh, de beroemde meneer uh, Roscoe Baldwin namelijk bij mij in huis. Hij logeert bij mij. Hij is bij gast. En ik wil ja. absoluut dat hij overal buiten blijft... Hij heeft toch al zo'n teer gemoed, hij als filantroop, kunstscanner, weldoener, wereldreiziger. Weet nou ja. hij ook, vinger in de hoek, wie er meedoet? En, en, en bij het zoeken naar die kostbare steen roep ik liever uw hulp in dan die van de politie. Ja, waarom mijn hulp? Waarom vraagt u de knaap niet die de diamant heeft gestolen? Maar u moet mij helpen met het innen van de verzekeringspenningen. De diamant was verzekerd voor 50.000 dollar. Wat een geld, hè? 50.000 dollar? Ja, Kom, nou, dan ja, wil ja. ik die diamant wel eens zien. Maar dat kan. Toch niet, dat zeg ik toch net, die is toch gestolen? Ja, maar hoe moet ik dat ding nou terugvinden als ik niet eens weet hoe die eruit ziet? Waarom hebt u mijn hulp niet ingeroepen voor de diamant werd gestolen? Want wat u nou doet, is de put dempen nadat het kalf verdronken maar is. Maar man, ik ben de diamant kwijt, toch geen kalf? Precies, foutje nummer één. U had de kalf moeten kwijtraken. He? Kalf is heel wat makkelijker terug te vinden dan een diamant. Juist, juist, maar wat doen we dan aan die gestolen diamant? Ja, bij het onderwerp blijven we graag, ja. Ga nou naar huis... Sluit alle deuren en ramen en laat niemand het pand verlaten. Ze zou u hem of haar ervan verdenkte diamant gestolen te hebben. Maar dat is toch gek? Helemaal niet. Of zou u het leuk vinden dief onder uw dak te hebben? En verder, ja. <laughs> Wat wil je nou precies dat ik voor je doe, hè? <laughs> nou, of met de diamant terugbezorgen, of de verzekering zetten in. Ootsie bootsie puntje, <laughs> ja, mevrouw. Een vliegwiel doet niet aan compromissen, <laughs> U krijgt en de diamant en de verzekeringspenningen. Of u krijgt helemaal niks. En voor dit moment krijgt u een vrij kaartje voor een klein vrijpartijtje te mijnen. <laughs> Wat een hoop ijs, hè? Allemaal. <laughs> Zal ik het u uh, gezien uw leeftijd maar als uh, sorbet? Ik heb echt geen zin meer om maar steeds u te laten beledigen, zeg. Ik ga nu weg. Nee, nee, nee, ga niet weg. Verlaat mij niet. Blijf. Dan ga ik wel. Ik weet nog, toch wel niet meer wat ik zeggen moet. Wel nee. zeg dat ik je hoog zit, dat je me hoog acht, hoogachtend. Inmiddels blijf ik steeds gaar met vriendelijke groeten enzovoort enzovoort. enzovoort, enzovoort. Het leven is, is kort. <coughs> en morgen staat de huisbaas weer voor de deur. Om over een huurschuld te mekken. Nou, nou, goed dan. De zaak ja. ligt nu in uw handen, meneer Flywheel. Ik verwacht van u dat u snel tot actie overgaat. Huh? Maar alsjeblieft laat u die intens sympathieke meneer Boltwinder buiten. Ja. Ik wil dat u vanavond nog bij mij thuis komt. Haha, vanavond. Vanavond. Haha. Terwijl de maan kiekeboe speelt met de wolken. Als bij de kiekeboe met jou. Oh, ja. Ik tref je onder de maan. Oh, ik zie al voor me, zeg. Jij en de maan. Ja. Jij met een paar. Om, ja. Zodat ik weet wie wie is. Hè? En dan, dan tref ik je bij de bungalow <grijg> onder de maan. Maar wat heeft u toch eigenlijk al die tijd met die bungalow? Ja, maar moet ik je, ik moet je toch ergens treffen? Oké, okay, dan tref ik je in de borst. En terwijl je langzaam in een vang ik je op en dan hoor ik je nog net fluisteren. Ik sterf, oh, mijn dierbare erfgenaam. <grijg> en ik hoor mezelf nou wel zeggen, nou dat treft. <grijg> Hallo. Ja, dit is het huis van mevrouw Vendercraft. Nee, u spreekt met de dienstbode. Nee, nee, het spijt me, maar mevrouw Vendercraft wil geen contact met welke krant dan ook. Hé? Nee, de diamant is nog niet gevonden, nee. Ja. Ja, dat klopt, ja. De chauffeur van mevrouw Venderkraft is vanmorgen gearresteerd. Maar hij staat alleen als een verdenking, hoor. Er is niks bewezen. Nee, nee, Alfred is een lieve jongen. Ik weet zeker dat hij het niet gedaan heeft. Nee, hè? Huh? Nee. nee. Als u meer wilt weten, dan moet u praten met de advocaat van mevrouw Venderkraft, de heer Vleiviel. Uh, of met zijn assistent, de heer Avelli. Ja, ja. Die zijn sinds vanmorgen hier, ja, is goed, ja, ja, ja, tot horens, ja. Oh, oh meneer Avelli de Krant wilde ze juist weer. Oké, okay, zeg ze maar dat ik er eens op kopen. Ja, maar ze wilde alleen maar nieuws. Zeg ze dan maar dat ze zelf een krant moeten kopen. Er staat altijd een heleboel nieuws in. Meneer Amfelli, waarom heeft mevrouw Vendergraaf Alfred nou laten arresteren? Alfred? Ik, ja, Alfred, ik weet toch zeker dat de jongen onschuldig is? Oh, en ik hou zo God van hem. Ik kan er helemaal niks voor op doen. Ik ben maar de dienstbode. Oh, meneer Appelli, meneer Appelli, zou u me nou alsjeblieft niet willen helpen? Oké, okay, ik zal jou helpen. Geef me een theedoek. En nee, niet helpen met afdrogen, hè? Help om Alfred uit de gevangenis te krijgen. Ik zei toch al, die jongen, die heeft het niet ja, gedaan. Wacht nou eens even, druiler. Als die het niet huh? gedaan heeft, dan is hij onschuldig. Maar als hij onschuldig is, waarom heeft hij dan die diamant gepikt? Maar hij heeft de diamant niet gepikt. Nou, dan is die niet goed wijs. Zo'n prachtige steen. Ja. Oh, oh, oh, daar je meneer Flywheel. Misschien kan hij me helpen Maar meneer Flywheel... Wel die? Ja? mevrouw Vendercraft wil een partijtje bridge... En ze zoekt een andere maat. Kan ik me voorstellen, baas, maar natuurlijk hij haar was... ...zocht ik eerst een andere kop. Ja, nou, geld zal het je niet kosten, want ze spelen om de keizerse baard. Kan ik altijd nog een prinsessenboon inzetten? Meneer Flywheel, u weet toch ook wel hè, dat... ...dat de chauffeur van mevrouw Vendercraft die diamant niet gestolen heeft? Nee, dat wist ik niet goed dat je het me vertelt, kind. En ze vragen ja. voor Alfred de borgsom van maar liefst 2000$. dollar. En ze hebben hem opgeborgen, oh, in zo'n verdomd klein celletje. U oh, moet me helpen. Ik moet die 2000$ dollar toch ergens zien los te krijgen. Paas, paas, Paas, ik vind haar een lief meisje. Ja. We moeten die jongen uit de bak zien te krijgen. Ja. Hoe komen we nou die twee grote flappen? Heb je het over dollars of over je oren? Huh? Ik weet het zeg. Als jij en dit lieve kleine krullenkopje nou eens ieder duizend dollar ophoesten... ...dan pas ik het verschil bij. Ja, dat is prima. Maar ik hoest alleen als u ook duizend dollar opgeeft. Ja, maar dan hebben we drie dollar. Dat is weer te veel. ...zitten met het probleem hoe we dat extra geld nou weer kwijtraken. Ja, misschien wil de rechter de borgsom wel tot 3000 dollar verhogen. Nou, dat betwijfel ik hoor. Rechters zijn wat dat betreft ook hele eigenwijze mensen. Maar, hé, uh, hey, heb jij 1000 dollar bij je? Even kijken hoor, ik heb hier 60 cent. 60 cent, Daar hebben we nog iets te weinig. Hé hey, baas, ik vind nog een stuiver en een kwartje. Ja, wie het kleine niet eert. Die niet weet wat hij niet eert. Haha, ha, ha, ja. Wellie, dit is toch geen tijd voor verspreekwoorden en gezegd is, Hier. Deze kleine lieve stoeipoes is verliefd. Ja. We moeten haar chauffeur te lik halen. Ja? Hé, stil, stil, alsjeblieft. Stil, stil. Hou je wel, mevrouw Velma Kraft komt eraan. Gaat maar weer eens even om mijn werk of zo. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Zelf, ja, je al. Meneer Flywheel, ik hoop zo dat u iets aan die diefstal kunt doen. Hè? Ja. Ik wil mijn diamant terug. Mijn familiestuk nog wel. Ik loof duizend dollar beloning uit. Ik bied tweeduizend dollar. Hoor ik iemand met drieduizend? Ja, ik. En de diamant is nog niet eens van mij. Kun je nagaan? Zegt dat ding is meer dan honderdduizend waard. En, en zij looft een beloning van. Duizend dollar uit de krent? Duizend dollar en geen cent meer. Nou, ik geloof nooit dat we die steen onder de 2000 dollar kunnen vinden, hoor. Wat jij, Ravelli? Ah. Het is de standaardprijs, baas. 2000 dollar of anders één van de verzekerde waarde. Goed, hè, baas? Dat zei ik dus. 1% van 100.000 is duizend. En geen cent meer. On? Oh, okay. <lacht> Ravelli, waarom kom jij vanavond niet bij mij thuis dineren, hè? Dan zijn we tenminste met z'n veertienen. Dan ben jij het ongeluksgetal. Maar baas... Het ongeluksgetal is 13, niet veertien. Ja, maar veertien is nog veel ongelukkiger als je vrouw maar op drie personen rekent. Ja. Ah, een zeer goede morgen, mevrouw Vendelkade. Goedemorgen. Ik hoop dat u goed geslapen hebt, alhoewel met al die dingen die u aan uw hoofd hebt, kunst, liefdadigheid en wat al niet meer, u komt natuurlijk nauwelijks rust toe. Ja, ja, mevrouwtje, daar spreekt u een bittere waarheid. Zo denk ik bijvoorbeeld op dit moment maar steeds aan dat nieuwe opera gebouw dat ik de stad wil doneren. Ach, wat een goed idee, meneer Baldwin, en zo genereus. Ach, men doet wat men kan, nietwaar? Overigens, mag ik vragen, mevrouwtje, wie zijn toch die twee wat zonderlinge figuren die hier rondlopen? Eén flywheel, dacht ik, en een rabel. Ja, ja, de heer flywheel is bijna al oh, Ah, Oh, dat is toevallig, ik komt dat binnen. Mag ik me even voorstellen, meneer Baldwin, de heer flywheel, meneer flywheel, de, ah. de heer Boltwin. Ja, ja, flywheel, <laughs> Boltwin, Boltwin, flywheel, wie is nou ook alweer wie? Hè? Oh. <laughs> u hebt toch zoveel gemeen? Humor, ja. spitsheid goed. Uh, ja. Ik laat de heer even alleen met elkaar... dan kunt u gezellig een babbeltje maken. Ja, <laughs> mooi. Nou, leuk kennis gemaakt te hebben, Woldwin. Ja, ik, ik heb over u horen vertellen, Moi, Flywheel, Mooi, mooi. Ja. Jij hebt van mij gehoord, ik heb van jou gehoord. <laughs> maar heb je ook gehoord van die twee ieren op die boot? Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Ja, ja, ja. Goed, ja. Nou, na deze hysterische uitbarsting... over op zaken graag. En mijn naam is dus Flywheel. En ik ben dus... Roscoe W. Baldwin. <laughs> nou, dan ben ik dus... Woldorf T. Fleurwiel. En het durft te wedden dat je niet weet... ...waar die T van is. Ah, ah, Thomas? <laughs> nee, van Edgar, is nou ah. goed. Nou, nou het zakelijk gedeelte van ons gesprek, meneer Baldwin. Wat zou u er nou van zeggen... ...om een nieuwe basisschool voor aankomende juristen te financieren? Ah, dat is even de vraag. Is er een bepaalde, misschien al bestaande school die u in gedachten heeft? Uh, ja, kijk, nou ja, kijk. Ik, er is één ding dat ik nog graag zou willen doen, hè? Voor ik met werken ophoud. En dat is, ah, meneer Fijwil. Met pensioen gaan. Misschien Ach, dat u zo. dan mijn bandje zou willen overnemen. Ach, zo. hè? Ja, denk wel eens dat mijn vroegtijdig terugtreden een weldaad voor de mensheid Ach. zou zijn. Ja, dus dat is uw kans, meneer Boltwin, hè? Als ik alleen maar aan het denken dat. Aan al die dingen die u voor dit land gedaan heeft, hè. Ja, oh, geweldig. En nou we het daar toch over hebben. Wat heeft u eigenlijk voor dit land gedaan? Wel, waar mijn dingen, mijn hand dingen te doen vond. Vooral op het gebied van de kunst. Ja, ja, kunst. Hoe staat u eigenlijk ten opzichte van kunst? Ik ben blij dat u deze vraag stelt. Een andere vraag. Vertel eens, Boltwin. Waar wil jij eigenlijk dat nieuwe operagebouw zetten? Ah ja, ik dacht ergens in de buurt van Central Park. Ja, waarom niet midden in Central Park? Ach, zou dat kunnen? Ja, natuurlijk kan dat. Je doet gewoon s'nachts als niemand kijkt. Ah, huh? zo. Ha, ha, ik zal met uw plezier mijn opinie geven over een aantal zaken. Nou, wat is uw opinie dan. Eh? Over de gang van zaken op de effectenbeurs. Ja, ja, kijk, kijk, kijk. Wij moeten niet vergeten dat vorig jaar een verkiezingsjaar was. Ja, erg, hè. Ja. ja, oh, weet u nog, al dat zware economische weer na de verkiezingen... Ach. Trouwens, hoe staat u over het, eh, tegenover het verkeersprobleem en de benzineprijs en het huwelijk? Ja, ja, jammer meneer Fleiming. Nee, vertel ik me maar liever niet ook. Mijn laatste gepubliceerde analyse van onze geldwaarde heeft aan, geeft aan dat ons stuivertje niet meer zo gezond is als tien jaar geleden. We, weet u wat dit land nodig heeft, hè? Zeer benieuwd, ben zeer benieuwd. Een stuivertje voor zeven cent. Ah. Kijk, sinds 1492 gebruiken we nu al een stuivertje dat vijf cent waard is. Waarom geven we het 7 cent stuivertje geen eerlijke kans? Kijk, als dat goed gaat, dan kunnen we volgend jaar een 8 cent stuivertje invoeren. Hè? Denk u nou eens na over wat dat zou kunnen betekenen, zeg. Je gaat naar een kiosk, je koopt een krant van 3 cent. Ja. Je betaalt met een 8 cent stuivertje, je krijgt dus 8 min 3, hetzelfde stuivertje terug. Hè? Als je er economisch goed mee omgaat, zou je je hele leven... ...alleen maar van één zo'n stuivertje kunnen leven. In ik sta perplex. Wat een geweldig plan. Ja, nou, als u dat nou vindt, dan vrees ik toch dat ik ergens een rekenfout heb gemaakt, hè. Vergeet het hele plan maar. Maar waar is mijn assistent eigenlijk, hè? Waar is Ravelli? Maar waarom, waarom? Heeft u hem dringend nodig? Nou, misschien dat hij wel graag naar u luistert, hè? Die pubaas? Ja, Rabelli. Uh, zou je mijn taak willen overnemen en je een poosje met deze windbuil willen onderhouden? Ik heb er geen woord tussen kunnen krijgen. Ga ik er tussen naar de keuken? ...dat dienstmeisje helpen om over het verdriet van die chauffeur heen te komen. Meneer Ravelli, mijn naam is Bald Boldwin, Roscoe W. Boldwin. Oh, nou ik ben een wel tegen Ravelli. Weet u waar die thee van is? Ja, dat <lacht> trappen wij niet meer in, meneer Van Stoffelen, De de thee van Edgar. Nee, van Thomas. Weet u, meneer Boltwin, ik heb maar zo'n idee, hè dat ik u ooit ergens heb ontmoet. Ja, ja, kijk ja, ja. nou eens even hier. Ik ben natuurlijk wel een van de meest bekende persoonlijkheden van Amerika. De kranten laten niet na regelmatig mijn foto te publiceren. Dus u bent niet aan de soep? Nee nee, nee, nee, nee, nee, niet dat ik weet, hoor. Nee, nee, nee maar waar heb ik u nou eerder gezien? Hebt u ooit een maandje van de Sing gezeten? Alstublieft, meneer Ravelli. Nee, niks zeggen, laat me raden. Het duivelseiland. U ja, maakt een verschrikkelijk vergissing. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven toch in Europa versleept. Wacht, Noord-Zengel. Nee, nee, nee, nou weet ik het niet meer. Sjechoslowakeia. Komt u daar nog bij u vergissing? Deerlijk. Nee, natuurlijk niet. Sjechoslowakeia ziet ineens weer voor me de hele geschiedenis. U bent Pieter Palooki. Peter. Nee, Peter, Peter Palooki, u bent Peter Palooki, de vispenter. Ik ben niet Peter, P -P Peter, hoe? Ja, nou, maar ik weet het zeker, hè? Peter Palooki, ah, de moedervlek. Peter Palooki had de moedervlek, op zijn naar had... Wat Wat doet u ja, ja, nou, wat ja, doet u, dat ja. u mij losnemen, ik bij mijn op ja, ja, ja, kijk eens, hier zit hij, de moedervlek. Ja, ah, ah, goed, ah, dat, goed, dat u ah. alles, ik was. Peter Palooki, maar alsjeblieft, meneer Ravelli, vertel het aan niemand. U zult dat ik spijt van krijgen. Ik geef u 500 dollar zo in de hand. Nou, vrek, 500 dollar. geld heb ik niet bij me. Nou, geef me dan je pincode in je bankpasje maar. Oh. Nee, nee, nee, ik, ik, ik laat mij niet afpersen. 500 dollar, dat is het. Oké, okay, zoals so je wilt. En je speelt de par de en niet meer dan weer... Ho, ho, ho, alsjeblieft. Wacht, wacht, Ik heb nog een schak bij me... voor een bedrag van 1000 dollar, ja. En is die schak gedekt? Oh, maar Natuurlijk, natuurlijk. Die zou mij een ongedekte schak daar geven. Nou, ik bijvoorbeeld. Goed, goed. Als u die schak niet wilt, dan moet ik maar genoeg hebben met die dollar. Oké. Okay. Hij is spijter de Wester. Ah, stil, stil, zijn nog de, is de, hij Zij nog u bidden maar. En nou weet ik ook ineens wie de Kimberly-diamant heeft gestampt bij. Stuur, stuur! Ik geef u vijfduizend dollar voor zwijgen. Kom zeg, me, mevrouw Vendekraft is van de gestampte pot. Dacht je echt dat die voor vijfduizend dollar, dat, dat, dat, dat ik haar voor vijfduizend dollar zou bedonden, ja. Maak er zesduizend van. Goed, al goed, al goed. Hier heb je alles geld dat ik bij heb. De rest zal ik zo van de bank halen. Maar weet, weet wat jij beloofde. Geen woord. Geen woord, oude vrouw van der kracht. Goed hoor, We Beloof het je nog eens. <tie> Sinds tijdstik, tijdstik. Ik hoor mevrouw kracht en de heer Oh, Oh die meneer Flywie, doontzie, boontzie. <laughs> nou, vooruit nou. Hè. Een klein <tie> kusje. <tie> <tie> en daarom wil je dan zo graag een kusje van mij. <tie> <tie> het is niet voor mij, hoor. Niet nee, voor wie voor dan? Voor een oude blindeman. Een blindeman? Ja, licht. Of dacht hij dat hij dat kusje nog wilde als hij u kon zien? <lacht> Wat een mop weer, hè? <lacht> ja, vertel jij hem liever of er nog nieuws is over die gestolen glimmerd. Oh, daar wilde ik net over beginnen, baas. Jullie lachen je dood als je hoort wie hem gestolen heeft. Pieter Pieter, meneer Van Velly. U weet wat u beloofd hebt. Plus natuurlijk die 6.000 dollar. Kalm blijven, Peter. Gewoon kalm blijven. Nou, vertel nou eens op, kerel, hè. Wie heeft de diamant gestolen? Ja, ja. Hé, hey, hier, Peter Palooki, de paardendief. Hé, nee, hé, hey, meneer, meneer Baldwin, meneer Baldwin, Peter Palooki, de paardendief. Dat klopt, hè, klopt, hè, paardendief. Van jij me zo beloofd dat om niks aan me bovende te vertellen. Oh, die heb ik ook niks verteld. Meneer Flywheel, die heb ik het verteld. Maar ja, die was ook de enige die ernaar vroeg. <tie> Geluisterd naar aflevering 22 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx geschreven Radio Valleton, advocatenkantoor Flywheel, Sister and Flywheel.